Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens zes vrouwen zijn het afgelopen jaar door de rechter verplicht om anticonceptie te nemen. Dat kan door een nieuwe wet die begin vorig jaar is ingegaan. Volgens de Volkskrant hadden de vrouwen allemaal ernstige psychische problemen... zoals waanbeelden of stemmingswisselingen. Daardoor zouden ze volgens de rechter niet in staat zijn om voor een kind te zorgen. Een Nederlandse wandelaar van 53 is omgekomen tijdens een wandeling in de Vogesen. Volgens Franse media struikelde hij over een wandelstok terwijl hij over een pad liep. Hij viel naast dat pad en kwam tientallen meters lager op de rotsen terecht. Er werd nog een helikopter bijgehaald, maar die kwam dus te laat om de man nog te redden. En het duurt misschien nog heel lang voordat alle ouders die de dupe waren van het toeslagenschandaal in de kinderopvang zijn gecompenseerd. Dat zei de demissionair staatssecretaris Van Huffelen in Nieuwsuur. Maar wat ik natuurlijk heel graag wil is dat we daarin gaan versnellen. Op dit moment is nog geen 10% van de zaken volledig afgehandeld. En de online gokmarkt in ons land had gisteren een slechte start. Tien websites hadden een vergunning gekregen, maar lagen er allemaal meteen uit. Vanwege een technische storing konden mensen dus urenlang niet hun geld laten rollen op de virtuele roulette tafels. De storing begon gisteravond in een centraal registratiesysteem... van de Kansspelautoriteit. Dat vertelt economieredacteur Nick Wouters. Rond het legaliseren van het online gokken in Nederland... is een nieuw systeem bedacht, een nieuw register. Een soort ik-gok-niet-register. Daarin kun je jezelf laten opnemen. En als je daar dan in staat... dan mogen online-casino's en offline-casino's... jou niet als klant verwelkomen. Met dat systeem moet worden voorkomen... dat mensen met een gokverslaving toch online kunnen gokken. Ook al is de storing voorbij... Toch Gaan niet alle bedrijven meteen weer van start. Holland Casino gaat eerst nog testen en Fairplay Casino wacht tot maandag. Hier is het weer nog, het is bewolkt. Later vanmiddag en vanavond ook nog regen en harde wind bij 15 tot 17 graden. Morgenochtend grijs, nat en zacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Een heel lekker begin van Zandvoort op zaterdag. You're the boy meets girl in waiting for a start to fall. En dan moet ik meteen denken aan een foto die van de week... door Willem van Deersen, onze uh, autosportverslaggever... Uh, geplaatst werd op uh, Facebook van een uh, ufo. Albert-Jan, hij had een uh, ufo uh, gezien, ja. En een of andere, uh, ja. Een object uh, in de lucht had hij uh, gefotografeerd uh, bij zijn huis. Ja. En uh, hij zegt, uh, weet misschien iemand wat het is... Nou ja, het kan alleen maar een ruimteschip zijn, denk ik. Dus <laughs> heeft, heeft Willem van deze weer. Was dat s'avonds laat? Ondanks? Ja, het was s'avonds nee, ja, heel laat. Ja, ja, dus, ja, nee, ja, okay. nee, maar de foto heb ik ook gezien. En er stond inderdaad een een of ander wit object in, in de lucht. Oké. Okay. Heel, apart, heel nou, apart. Misschien dat we daar nog een volg aan kunnen geven. Goedemiddag trouwens. Ja, Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en uh, inmiddels ook goedemiddag kijkers. Welkom bij Zandvoort op zaterdag drie uur lang live vanaf de Tolweg 10A. We hebben weer een bomvol programma. Dus uh, ik zou zeggen, uh, we gaan. Uh, wat gaan we doen? Dat uh, is de vraag 1. Nou, allereerst even het volgende. Uh, we hadden al uh, vandaag gespeeld SP Zandvoort uh, thuis tegen OSV. Weet jij toevallig waar het voor staat? Geen idee, maar oh. ze komen uit Amsterdam. Dat hoor ik uit Amsterdam. wel. Nou, In ieder geval vorige week is we 3-1 gewonnen in de laatste minuten van ANVJ. En uh, hopelijk gaat het vandaag ook uh, goed komen. Maar we kregen uh, net het bericht van uh, onze verslaggever bij thuiswedstrijden. Dat was Joop van Es. Maar die doet het niet meer. Ik hoop het wel, dat ja. Joop het nog doet. Ja, Joop, maar... Joop doet het nog. Okay. Wel, maar die geeft geen uh, radioverslagen meer door. Dus uh, we zijn een beetje onthand uh, wat dat betreft. Uh, wellicht dat de Zandvoortse Courant een opvolger uh, benoemt. Zodat we dat uh, weer kunnen, uh, kunnen, uh, ja, voor u kunnen verzorgen. Want uh, er wordt toch wel goed geluisterd uh, op de zaterdagmiddag als SV Zandvoort uh, voetbalt zowel uit als thuis. Uit uh, hebben we altijd Jan van der Leden uh, bereid gevonden om verslag te doen. En uh, ja, we moeten nu op zoek gaan uh, naar uh, een andere verslaggever van de Zandvoortse Courant. Uh, voor het radioverslag. We zijn een beetje overvallen hierdoor. We zijn een beetje overvallen. Je hebt nog wel links en rechts wat proberen te bellen. Dus wie weet gaat het lukken dat we vanmiddag nog een live verslag krijgen. Vanaf Duitsjesveld. En anders moeten we het gewoon met je app doen, hè? Ja, dus dan uh, krijgen ze nu dan een uh, tussenstandje. Uh, ja, goed, kijken hoe dat uh, zich ontwikkelt. Goed, uiteraard natuurlijk rond de klok van uh, half vier de evenementenagenda. Nou, het is dus uh, uh, uh, oktober, dus uh, Zandvoort goes wild deze maand. Dus daar staan we tijdens de evenementenagenda uitgebreid bij stil. Ja, de hertogs zijn ook wild hè nu. Ja, dus, ook, uh, ook. En het joh. eten wordt wild en de muziek wordt wild en uh, noem maar op. Uh, dus uh, dat om half vier. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het, uh, wordt het beter, wordt het minder. Het is vandaag behoorlijk fris hè ten opzichte van uh, de afgelopen huh? weken. Het, het scheelt even een paar graadjes. Het scheelt een paar Jeetje. graadjes. Uh, ja, het gedicht van de week heb ik me deze week laten inspireren door die prachtige... Tenminste, ik vind hem prachtig, die tv-serie. Van, ...van Nieuwkerk met de met die jongen van uh... Rob Kemps, Rob Kemps uh, over het Franse Chanson. Uh, Gisteren uh, gister was het de derde aflevering. Dus ik heb me daardoor laten inspireren voor het gedicht van de week. Dus we gaan een ode brengen aan het Franse Chanson. Best wel een serieus, uh, serieus gedicht. Dus dat uh, voor de liefhebbers om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... We hebben pitreport om kwart over vier. Uh, we, hebben, uh, we herhalen na uh, het, het weerbericht van half drie. herhalen we uh, het interview. wat onze collega's uh, Ben Zonneveld vanmorgen had. met onze burgemeester uh, David Molenburg. En uh, uiteraard ook een terugblik op de Dutch Grand Prix. en de handhaving uh, van de QR-code komen ter sprake. en natuurlijk een eventueel vuurwerkverbod. Gezien de lengte van het uh, interview hebben we het in principe in tweeën uh, twee gesplitst. Maar uh, dan uh, iets om tien over half drie, kwart voor, nee, kwart voor drie gaan we daarmee be beginnen. Uh, morgen wordt het Joodse namenmonument uh, uh, geopend. En daar hebben we in het tweede uur, uh, herhalen we dat interview... wat Ben Zonneveld had met Paul Olieslagers... over die onthulling van het Joodse namenmonument. Maar dat in het tweede uur. Goed, Pit Report, voetbal, uh, gedicht van de week. Dier van de week was ik vergeten, Fena. Ja, die hadden we vorige week... Maar die zitten nou alleen als de hond een beetje om zich heen te kijken. Dat is ook een beetje sneu. Ja, dat is niet leuk. Dus de, nog, we proberen het gewoon dit weekend nog een keer. We zetten Venna in de spotlights tijdens het dier van de week. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om uh, de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Weer een vol programma. En uh, We zijn live te volgen op www.zfm-life.nl. Is hier de single van Ed Sheeran? The club the best place to find the lovers the bar, is where I go. Me and my friends at the table doing fast, and talk slow.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 We're in my room And now my bedsheets smell like you Everything is covering something brand new in I'm in love with your body is all yours on ZFM. Deze nieuwe single, The oude Sacrifice van Elton John, in een nieuw jasje gestoken. Je hoorde Cold Hearts, de single inderdaad van Elton John en onder meer Dua Lipa. Het is kwart over twee geweest, al onze zitten klaar voor het nieuws. De politie heeft gisteravond een 53-jarige man uit Zandvoort aangehouden op verdenking van opruiming. We verdenken de man ervan dat hij via social media anderen oproept om op snelwegen rond de uh, Utrecht 50 kilometer te gaan rijden. Al dus de politie over de zaak. Of de opruier zelf ook mee wilde uh, file rijden, dat was niet duidelijk. De man werd vlak bij de beest, uh, ver uit de route van Zandvoort-Utrecht aangehouden. De politie stelt de, man, uh, stelt de man te hebben aangehouden om te voorkomen dat er onveilige situaties op de snelwegen ontstaan. De kans was groot dat de Zandvoort zich had aangesloten bij de oproep om langzaam te rijden op de ring vanwege de sluiting van restaurant Waku Waku. Utrecht uh, sloot uh, Waku Waku. Wij, slu wij sluiten Utrecht, uh, zo stond er. Of daar ook door anderen gehoor aan is gegeven was vooralsnog niet bekend. Om de hulpverlening nog beter te kunnen optimaliseren was er bij de KNRM Zandvoort behoefte aan een tweede AED omdat dit een behoorlijk kostbaar apparaat is, was er een financier nodig en die is gevonden in de stichting Gebroeders Schumacher. De penningmeester van de stichting, Ben Zonneveld, kwam het levensreddende apparaat persoonlijk overhandigen. En afgelopen maandag 27 september kwam zoals gezegd de heer Zonneveld naar het boothuis om namens de stichting Gebroeders Schumacher de AED officieel over te dragen aan de vrijwilligers van de KNRM. Even lekker met de hond over het strand wandelen. Dat kan weer uh, vanaf uh, oktober. Uh, in de periode van 1 oktober tot en met 15 april mogen honden gedurende de hele dag op het strand komen. Het strand is als geheel aangewezen als losloopplaats en de honden hoeven dan ook niet aangelijnd te zijn. Om overlast te voorkomen zijn er wel regels aan verbonden. Ook geldt op het gehele strand een opruimplicht van hondenpoep en bent u verplicht zelf opruimmaterialen en uh, middelen uh, bij u te hebben... en deze op verzoek te tonen aan de opsporingsambtenaar. Binnen de boudekom uh, in Zandvoort-aan-Zee is het gedurende het hele jaar verboden... om een hond los te laten lopen. Er zijn wel aangewezen losloopgebieden voor honden. In de aanloop uh, naar een nieuw parkeerbeleid heeft uh, in heel Zandvoort... Is met ingang van uh, 1 juni jongstleden een aantal maatregelen... om de parkeersituatie van eer voor de inwoners van Zandvoort te optimaliseren. Sinds 1 juli 2021 was een tijdelijke zomerparkregeling... in Park Duinwijk, Oud-Noord, Nieuw-Noord, Zandvoort-Zuid, Tranendal... om de inwoners te beschermen tegen parkeeroverlast. En zoals vanaf 1 oktober jongsleden vervalt die verplichting. De gemeente werkt momenteel aan a een plan voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid... zodat dit vanaf 2020 kan worden uitgerold. Een onderzoek naar de mogelijkheid om op parkeerterrein de Zuid... een parkeergarage of een dergelijk parkeerdek te maken. En tot slot het ontwikkelen van een visie op ro routering en goede geleiding multimodaal... en deze uit te werken in diverse uitvoeringsplannen. Morgenmiddag vindt de onthulling van het Joodse Namenmonument plaats. Dit begint om 12 uur morgenmiddag. Bij het monument op de hoek van de dokter John G. Metzgerstraat en de Jacob van Heemskerkstraat. De voorzitter van de Stichting Joods Monumenten Zandvoort, Paul Olieslager, zal daar een van de sprekers zijn. Zo ook burgemeester David Molenburg. De stichting nodigt u uit om op deze dag getuige te zijn van dit bijzondere monument. Tijdens deze onthulling zullen uiteraard alle slachtoffers worden herdacht. Zoals dat op 4 mei ook altijd gebeurt. In het tweede uur herhalen we het interview wat onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had met de heer Olieslagen. In zaken die opening van morgen. Dankjewel Albert Jan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM app. En uh, op de Facebookpagina van CFM. En je had uh, net uh, dat uh, parkeerbericht uh, had je. Had je gemeld op de radio met allemaal van die rare termen erin en dergelijke. Een, echt een, een, een, een struikelbericht aan het aan eind. Het nou, daar hadden mensen ook op gereageerd van kan het even in wat makkelijkere taal. <lacht> uh, want dat, uh, zo heeft de gemeente in ieder geval aangekondigd wat ze allemaal gaan doen met het uh, parkeerbeleid. We wachten het af en uh, laten we hopen dat het, uh, dat het goed komt, uh, op het Jan. Ja, maar het staat, het staat niet... We hebben ook gewoon een enquête ingevuld over dat parkeerbeleid. Dat staat niet in, in, in dit, dit, deze, deze uh, tekst. Nee, daar is uh, niks over bekendgemaakt. Dus Zoals wat daar... ermee gedaan is... Ja, dat blijft dus nog vooralsnog een raadsel. Zo is het. Nou ja, straks meer nieuws en uiteraard het weerbericht voor de komende dagen. Dat allemaal op de zaterdagmiddag van CFM. Blijf lekker luisteren, want we hebben ook lekkere muziek. Waaronder deze van John Anderson. wrong. Leaving. You're on your own forever It's not the space Ook vandaag draaien we weer veel lekkere gouden oude platen... waaronder de van John Anderson, Jorden, Hold on to Love. En van die singles uh, inmiddels uh, half drie geworden... en dat betekent tijd voor het weerbericht. Meld ons goed uh, nieuws, uh, Albert-Jan. Allereerst even het algemene weerbericht en de vooruitzichten... en dan uh, specifiek voor Zandvoort, zowel op korte als op langere termijn. De dag ging uh, overwegend droog van start met af en toe wat zon. Vanmiddag neemt de wolking toe en later vanuit het zuidwesten gevolgd door regen. Vooral aan zee neemt de wind flink toe en daarbij wordt het 15 tot 17 graden. Komende nacht regent het tijdelijk wat minder... maar zondagochtend volgt vanuit het zuiden opnieuw een flinke plens water. Tot en met zondagmiddag kan plaatselijk zo'n 50 mm neerslag vallen. Aan zee kunnen daarbij ook windstoten voorkomen tot 75 tot 80 km per uur. Later op zondag trekt de meeste regen weg. De maxima liggen tussen de 14 en 18 graden. Maandag zitten we tussen de, de depressies in en schijnt geregeld de zon. Op veel plaatsen blijft het droog, maar in de middag is een enkele bui niet uitgesloten. De zuidenwind is matig en aan zee, vrij krachtig en het wordt 16 à 17 graden. Dinsdag krijgen we met de, een volgende depressie te maken en daardoor is het bewolkt en valt geruime tijd regen. Ook de wind zal weer flink partij, flinke partij B blazen. De temperatuur komt in de middag uit tot 15 à 16 graden. De wisselvalligheid houdt de rest van de week aan met, met een komen en gaan van depressies. Soms zijn er ook droge dagen met zonneschijn. De temperatuur ligt veelal rond de 16 graden. En dat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. En specifiek voor Zandvoort. Het wordt morgen geleidelijk bewolkte, maar het blijft zo goed als droog in Zandvoort. Met vannacht kans op een regenbui. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot 15 graden en is de matig, windkracht 4. Morgenavond is het regenachtig en koelt het af tot ongeveer 15 graden. En dit weekend wordt geleidelijk het geleidelijk minder bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Het is 15 graden overdag en de temperatuur s'nachts daalt tot 11 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is matig windkracht 4. En vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag af. Dankjewel, Albertjan. Dat was het weer voor de komende dagen. Dat was het weer. Zie je Zandvoort? En zo dadelijk gaan we toch naar het voetbalveld toe, naar de SV Zandvoort. Sean Lemmers is bij de wedstrijd van vandaag: SV Zandvoort tegen OSV. Maar eerst, wederom een lekkere gauw houden. Ditmaal van T-shirts. Witchy Pussy speaks a magic word called Shackaback. Zaterdagmiddag die wederom uh, Platina is geworden. Des van t en She Likes wits. Zo so dadelijk, uh, Sean Lemmers. Maar eerst gaan we nog eventjes uh, naar uh, New York toe. Hier is een Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea. My tea. dat was de single van Chris Cap en een Englishman in New York. We gaan naar het spel toe. Daar is aanwezig Sean Lemmers bij de wedstrijd van vanmiddag. Goedemiddag, Sean, Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn je weer te hebben op de radio, Sean. Ja. Voor de verslaggeving. Ja. Nou, de eerste wedstrijd thuis. De officiële wedstrijd. We hebben twee weken geleden ook een wedstrijd gehad. Maar daar vragen ze niet meer over. En uh, vandaag is het uh, de echte eerste thuiswedstrijd in de competitie tussen uh, Zandvoort 1 en OSV 1. Beiden hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. En als ik naar Zandvoort kijk, ja, dan kom ik toch weer heel veel bekende namen gelukkig tegen. Ook een paar onbekende. Maar die hebben waarschijnlijk in de winter de transfer hier naartoe gemaakt. Maar ja, het is nog te vroeg. We hebben vijf minuten gespeeld. Blok. En ja, we kunnen nog niet zeggen dat er al iets uh, bijzonders gebeurd is. stad is dan meer in de aanval dan OSV. Uh, dat is een taak. Of, uh, ja, dat is een taak. Als thuisgroep moet je in dit geval nog gewin mee. Uh, dus moet je het gebruiken. Oké, okay, John. Nou, jij gaat het uh, voor ons uh, in de gaten houden vanmiddag. Mocht er gescoord worden tussendoor, dan uh, hoor we het uh, graag van je. En, en, uh, ja, uiteraard, uiteraard. En dan, uh, anders, uh, dan uh, nemen we uiteraard uh, zo vlak voor het einde van de eerste helft... weer uh, contact met je op. Dan doen. Oké, okay, dankjewel John. Vanaf Duintjesveld, de wedstrijd van vanmiddag. SV Zandvoort, OSV. Nou, uiteraard uh, net vijf minuten gespeeld. Dus staat nog 0 uh, tegen 0 Zo het interview met burgemeester David Molenburg... maar eerst Pieter Tos en Dan Vok. Don't look back Zonnige duinen van Pieter Tars, en Walk en Dantluk Bek. Uiteraard daarvoor Sean Lemmers aanwezig bij Estes Sandvoort. OSV tussenstand 0 tegen 0. En van het voetbal gaan we over naar vanmorgen. Want de burgemeester was bij CFM aanwezig, ja. Albert Jan. En dankzij Henkeur kunnen we u in ieder geval in dit uur het deel 1 daarvan laten horen. Want het interview duurde zelfs maximaal iets van 20 minuten. Dus de het laatste stukje zullen we in tweede uur herhalen. Maar nogmaals, Henkeur, hartelijk dank daarvoor. Uh, het gesprek ging natuurlijk met, met, de, met de burgemeester over een terugblik op de Dutch Grand Prix. En in deel 2 komt hij over de handhaving van de QR-code en het vuurwerkverbod. Uh, nu deel 1. Burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Zonneveld. <tus> um, we hebben natuurlijk een... een een zomer achter de rug waar we uh, even naar terug gaan kijken. En misschien ook eens kijken wat, uh, wat, wat er gaat komen in, uh, in de volgende maanden. Um, er is een politiek recess geweest, dat was rustig neem ik aan. Dat was zeer rustig, ja. Uh, we hebben nu weer begonnen. Afgelopen uh, dinsdag was het weer vuurwerk over het speelpleintje. We hadden een uh, levendige raadsvergadering. Een <laughs> levendige Ik vond de schorsing van 6,5 minuten ook wel grappig. Ja, mensen mogen een schorsing aanvragen. En dan vraag ik altijd, hoe, hoe lang denkt u dat het duurt? En in dit geval was het zeer specifiek, 6,5 minuut. En dat klopt ook? Dat uh, klopt op enkele seconden na. <laughs> ja, van waarvan akten. Um, voor het, uh, bij het sluiten van het politieke jaar gaat u de zomer in. en uh, Er is natuurlijk van alles gebeurd van de zomer. Hè? Want we gingen van een lockdown naar een soort openingetje. En daarna gingen we weer naar een, een lockdown met wat regels. Uh, wat is er gebeurd bij het loslaten van het, de, de eerste lockdown? Nou ja, wat we gezien hebben is dat natuurlijk de samenleving zich wel in toenemende mate um, aanpast op die wijziging. Dus uh, waar we in het begin van de coronacrisis nog heel erg moesten zoeken... en ook uh, met name in de regio heel veel overleg hadden... zag je dat, dat nu uh, die aanpassingen sneller gingen. En dat gelukkig dat ook ondernemers zich dan heel snel aanpassen... Um, goed overleg met elkaar hebben. Ik vind dat de Koninklijke Horeca Nederland daar bijvoorbeeld ook een, een hele goede rol in speelt... om namens de ondernemers met ons te overleggen... maar ook gewoon de, de ondernemers te ondersteunen bij alle vragen die hier leven. Um, dus in die zin uh, moet ik zeggen, was het een, een veel uh, rustiger zomer dan de zomer van vorig jaar... die uh, een stuk intensiever was. U heeft uh, zelf al een keer gezegd, ik kom eigenlijk niet meer toe aan de leuke dingen. Hè. Zoals op visite te gaan met mensen, uh, het burgemeesterding buiten de politiek om en buiten uh, uw portefeuille als veiligheidshouder Heeft u daar nou meer tijd voor? Ja, gelukkig wel. Um, we zien dat met het loslaten van de maatregelen ook weer dingen op gang komen. Op een gegeven moment toen mensen in toenemende mate gevaccineerd werden... dat ook bij de vraag of ik dan langs kom bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn bijvoorbeeld... Um, dat dat in het begin heel terughoudend was. En nu mensen dat weer op prijs stellen. En zo zie je dat er ook weer steeds meer mogelijk is. Dus mensen toch in, uh, in toenemende mate weer bij elkaar kunnen komen. Je ziet dat wat betreft evenementen weer wat opgestart worden. Het is nog niet in de hele volle omvang, maar tegelijkertijd betekent dat dus ook dat het mm -hmm. meer sociale deel van het burgemeesterschap ook weer meer in beeld komt. En daar ben ik heel blij om. Ja, grote evenementen zijn er nog niet geweest. In Zandvoort wel een paar kleintjes, waaronder de, de makrelen. Dat kon nog wel met wat ruimte mm -hmm. eromheen. Um, volgend weekend is er de obstacle run. Maar we dan kijken we wel een beetje vooruit. U, u, u zegt, er zijn geen grote evenementen geweest. Heb ik iets gemist? Nou ja, één hele grote waar we het ja. straks over gaan hebben. Okay, nee, ja, ik bedoel prima. in het dorp. Nee, ik denk van, ik mis even wat. Ja, in, in het dorp niet. Ja. Omdat uh, de Grand Prix waar we het uh, over gaan hebben... is natuurlijk een, een afgesloten gebied. Uh, geplaceerd heette dat. Iedereen was gecheckt. Dus dat is niet in het dorp. Ik, de gemeenschap in Zandvoort vraagt om evenementen. Ja. En die zijn er nog niet? Nee, nee die zijn natuurlijk met een, met een grote mate van terughoudendheid uh, georganiseerd. Wel kleine dingen. We hebben gelukkig bijvoorbeeld de Pride wel in een bepaalde vorm door kunnen laten gaan. En dat is uh, door heel veel mensen heel erg op prijs gesteld. Nou, je hebt het over het makreel roken. Uh, volgende week inderdaad de obstacle, de een obstacle run. Um. En gelukkig zie je dat dat soort dingen allemaal weer op gang aan het komen zijn. En daar ben ik heel erg blij om. Mm -hmm. en bijvoorbeeld rond de Formule 1 hadden we natuurlijk ook een heel Zuidpool. Program uh, in onze gedachten. Waarvan helaas, omdat het allemaal op dat moment corona-technisch nog heel ingewikkeld lag. hebben we daar een belangrijk deel van moeten afschalen. Gelukkig hebben we een aantal dingen ook wel kunnen plaatsvinden. Maar ik ben heel blij dat het weer, um, ja, weer de normale kant weer op omgaan. Oplopend is. Ja. Uh, in de zomer, uh, vorig jaar een verbod op lachgas. Is daar nog wat mee gebeurd dit jaar? Ja, de, dit jaar heeft dat verbod ook gegolden. En uh, daar is ook op gehandhaafd. Ik uh, moet zeggen dat, dat je wel merkt dat... Um, kijk, je helemaal uitbehandelen is heel ingewikkeld. Maar dat men nu wel weet dat het hier niet mag. Um, en wat ik echt uh, ja, heel kwalijk eigenlijk vind... is dat we nog steeds wachten op landelijk beleid. Dus wij hebben dat allemaal als aantal gemeenten in Nederland... en waar Zandvoort staat we redelijk voor in de rij, dat zelf ingesteld. Mm -hmm. Maar het mag echt wat mij betreft wel heel snel vanuit Den Haag uh, uh, landelijk uitgerold worden. Is er geen reactie op? Nou ja, dat, dat staat op de rol, maar het laat heel lang op zich wachten. En uh, ja, dat vind ik gewoon... Uh, voor ons als burgemeesters moeten we het dan met onze gemeenteraden uh, mm -hmm. zelf instellen. Uh, maar ik heb liever de, de, ja, de backing vanuit Den Haag. Ja, nou, dus het gaat nog wel even duren in Haag, heb ik begrepen. Dus uh, laten we dat maar even afwachten. Um, Afstraat Halstraat is ook weer gebeurd. Klopt. Um, ging dat goed? Ja, dat ging uitstekend. We hebben daar uh, natuurlijk uh, vorig jaar uh, toe besloten om met name de ondernemers wat ruimte te geven... om meer hun terrassen te kunnen exploiteren. Uh, ook ja, vanuit het feit dat ze wat minder, uh, behoorlijk minder exploitatie konden draaien als gevolg van de coronamaatregelen. Uh, dat is dit jaar weer gebeurd. Uh, dat moet in, in nauw overleg ook met, uh, met, de, met de winkeliers. Um, ja, en, en wat mij betreft naar volle tevredenheid. En ik zie eigenlijk alleen maar mensen die daar heel blij mee zijn. En wat mij betreft is het ook wel iets waar we uh, ook, uh, als er geen covid zou zijn... naar moeten kijken om het blijvend in, in stand te houden. Maar dat gesprek moeten we aangaan de komende tijd. Dat gesprek uh, is ongeveer al 15 jaar gaande. En er zijn heel veel voorstanders en tegenstanders. Uh, misschien dat daar ook een, een zet opgegeven kan worden. Want... Uh, we zijn een toeristendorp. Moet, moeten we dan een autovrije hoofdstraat hebben? Nou, wat, het, wat ik het aardige vind is dat we... Eh, eigenlijk, wat je zegt, er wordt al heel lang over gesproken. En door zo'n eh, crisissituatie waar we in zaten... blijkt dan plotseling iets mogelijk te zijn... waar ja. al heel lang over gesproken is. En dan in de uitwerking blijkt het toch... tot tevredenheid van heel veel mensen te zijn. Natuurlijk, je kan niet iedereen tevreden stellen. Eh, maar ik vind het heel goed werken. En ik vind het echt wel passen bij ook de uitstraling van een badplaats als Zandvoort om niet de hele dag, maar een deel van de dag... te zorgen dat je daar gewoon de, de, de voetganger... en de, de, de flanerende mm. uh, voorbijganger uh, en, en de terraszitter de ruimte geeft. Oké, okay, nou, we, we zijn benieuwd, want uh, ik neem aan dat dat volgend voorjaar... wel weer te sprake gaat komen. Uh, Afsluit de Halterstad is een mooi bruggetje naar de Grand Prix. Laten we het eerst over de haltestad hebben. Een aantal keren is er geroepen als je bij de Halterstaat kwam dat de Halstad afgesloten was. Was dat nodig? Ja, wat we zagen was dat um, um, er heel veel aandacht lag op het feit dat het uh, heel druk was. Zowel op de toegangswegen richting het circuit. De, de loopwegen dus van Spijkstraat was natuurlijk heel druk op vrijdag. Dus mm. hebben we hebben ook de looproutes omgelegd. kwamen de beelden naar buiten van het circuit dat het daar ook vanwege een pinstoring heel druk was. Er eh, nou, zijn een aantal maatregelen ingesteld. En toen dat was gebeurd, toen zag je ook dat de media zich heel erg focusten op de haltestraat. En daar was het inderdaad op bepaalde plekken heel druk. Nou, dan kun je een aantal dingen doen. Dan kun je eh, de keuze maken om bijvoorbeeld horeca te sluiten. Dat wilden we absoluut niet. Eh, maar we hebben wel gezegd, op het moment dat het heel druk is... is het goed om even die toegang te reguleren. Mm. Eh, ter voorkoming dat iedereen helemaal een boven bovenop elkaar stond. En we hebben ook gezegd, we gaan daar niet... Als een stelletje cowboys de boel uh, uh, helemaal afsluiten. Want um, moet ook. De, mensen moeten ook de ruimte hebben om ook in dat Formule 1 weekend. Juist in dat Formule 1 weekend. gewoon lol te kunnen hebben en uh, bij elkaar te kunnen komen. Nou, ik geloof dat er uh, vier dagen echt veel lol is geweest. Uh, de, de, Zelfs tot zondagavond laat was het lol. Uh, de concentratie lag echt in het midden. Hè. Daar is zeg maar Hoeknut. En die verspreiding die is misschien wel een keer uh, te doen. Want volgend jaar zijn we waarschijnlijk van COVID af. En we staan inderdaad weer op de voorlopige kalender voor hetzelfde weekend, 5 september. Um, het Grand Prix weekend begon donderdag voor de Zandvoorters. Het uh, was een soort testdag om te kijken hoe dat allemaal ging. Um, bent u daar geweest? Ik ben uh, uh, uh, heel veel op het circuit geweest. <laughs> ik ben die donderdag wel op het circuit geweest. Uh, dat was aan het einde van die bewonersdag. En ik wil echt uh, nou ja, nogmaals de organisatie van, uh, van de Deutsche echt een groot compliment geven voor de wijze waarop ze dat hebben opgezet. Want mind you, van de er wonen 17.000 mensen in Zandvoort... en er zijn 13.000 mensen op het circuit geweest die dag. Er stond voor het eerst in tijden geen uh, uh, file... Uh, uh, Zandvoort in op dat moment, want die, ja, bijna heel Zandvoort zat op het circuit. Uh, en ik zag heel veel hele blije mensen. Die, die het echt heel leuk vonden om met eigen ogen te zien. wat, uh, wat daar uit de grond gestampt is. Uh, aan, aan tribunes en aan, aan alle VIP-dorpen en alles. Dus uh, ja, ik, ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben. juist om de verbinding met het dorp uh, en het circuit. wat natuurlijk, uh, wat je terecht al eerder zei, dat is een afgesloten gebied. Uh, om die verbinding goed te maken. Dus dat, dat hebben ze heel goed gedaan. Daarna was het drie dagen feest, ook op het circuit zelf. Mensen zitten goed naast elkaar op de tribunes. Hè? En uh, u bent er regelmatig heen en weer gegaan. Er werd heel veel overlegd, heb ik begrepen. Uh, was dat echt nodig dat je echt moest op, op de point moest zitten? Het, het, het liep volgens de buitenwacht liep het allemaal op rolletjes. Ja, het liep natuurlijk. Kijk, um... Na afloop kun je constateren dat gewoon echt alles op zijn plek gevallen is. We mm -hmm. hadden we natuurlijk met heel veel dingen heel erg geluk. We hadden heel mooi weer. Uh, Max won ook nog. Dus de stemming was nee. uitmuntend. Het, het publiek, uh, echt fantastisch publiek. Uh, de, de, de Zandvoortse bevolking die ook het vol omarmde bij het uitgaan. Uh, van de mensen richting het station, Dan stond iedereen te zwaaien van tot volgend jaar. Uh, maar tegelijkertijd betekent het wel dat om het op die manier op rolletjes te laten lopen, zowel aan de kant van de organisatie, mm. dus de Dutch Grand als aan de kant van politiediensten, uh, brandweer, iedereen die daarbij betrokken is, voortdurend afstemming nodig was. Nou, dat bleek op die vrijdag wel, want toen bleek het toch op bepaalde plekken die concentraties van mensen te volder zijn. Dan neem je het besluit, bijvoorbeeld we gaan de looproutes ook langs de boulevard omleggen. Maar in eerste instantie je dat probeert uh, zoveel mogelijk uh, via de Vanspijkstraat uh, mm -hmm. af te doen. Nou, daar is dat overleg voor nodig. En Dat overleg dat startte om zes uur s ochtends en dat ging tot twaalf uur 's avonds door. Om de twee uur kwamen even alle mensen die betrokken waren bij elkaar. Um, ja, en dat is gelukkig con constateerden we dat er heel veel goed ging. Maar het mm -hmm. zijn bijvoorbeeld ook wel keuzes geweest die gemaakt zijn met betrekking waar we het net over hadden over de Halterstraat. Als het te vol wordt, wat doe je dan? Dus dan is het goed om dat overleg heel veel te hebben. Een groot concentratiepunt was de loopbrug. Daar uh, moest iedereen overheen. Mm -hmm. um, daaruit volgde een concentratie op de rechterkant van uh, de Van Alvenstraat. Terwijl je links gewoon heel uh, simpel naar N.H. kon lopen, daar oversteken en je was binnen. Is dat ook iets om te bekijken? Nou ja, we zijn natuurlijk op alle punten aan, aan het evalueren op dit moment. En gewoon heel goed aan het kijken welke maatregelen hebben nou heel goed gewerkt. Welke maatregelen kunnen we volgend jaar van zeggen dat mag een tandje minder zijn er nog in, in, in dit soort <tus> vraagstukken over die routes. Uh, wat hebben we daar ontdekt? Dat was niet de eerste keer. Uh, we hebben. Dit jaar het evenement hier gezien met minder publiek dan uh, van de oorsprong de bedoeling was. Nou, dat moet je er wel bij optellen voor een volgende keer. Dus dat nemen we in de evaluatie natuurlijk ook mee. En iedereen is, is nu druk bezig met die evaluatie. Dus zowel aan de kant van de organisatie van, van, van de Formule 1, de Grand Prix, als de gemeente, als de politie. Uh, ja, en dat leggen we straks bij elkaar. En dan kunnen we uh, voor volgende edities gewoon heel goed met elkaar besluiten van oké, okay, wat wat uh, moeten we aanpassen. Dus er moet nog een grote evaluatie komen? We zijn nu op dit moment uh, volop bezig... Schrijf. op alle, op alle uh, fronten. Dus alle uh, betrokken partijen... zijn met hun evaluaties bezig. En dat wordt gecoördineerd. En dat moet dan uitmonden in een, uh, in een uh, overall evaluatie. In een rapport van de 60 kantjes. Nou, dat, wat, wat mij betreft uh, zitten daar twee kanten in. En dat vind ik wel goed om te benadrukken. Aan de, uh, aan de ene kant gaat het niet alleen maar om de formule 1. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel geleerd... Uh, van zaken die misschien ook buiten zo'n groot evenement... om voor Zandvoort heel erg belangrijk kunnen zijn. Mm -hmm. Als je kijkt naar het hele mobiliteitsvraagstuk... Um, kreeg van allerlei mensen uit Heemstede en Haarlem... kan het niet elk weekend Formule 1 zijn, want het is zo lekker rustig. Nou, dat, dat, dat die, kant, die kant moeten we niet op. Nee. Maar er zijn, zijn natuurlijk wel heel veel leermomenten... die ook voor overal Zandvoort heel erg belangrijk kunnen zijn... als het gaat om hele drukke dagen. Er is... Uh... In die uh, voorperiode wel eens geroepen van joh, we maak je druk om uh, als het mooi weer is komen er ook honderdduizend man. Is dat verschil gebleken? Nou, ja, wat natuurlijk het grote verschil was, dat op zo'n hele drukke dag heel veel mensen met de auto komen. Nou, dat is nu anderhalf tot twee procent van het totale publiek wat naar de mm -hmm. Formule 1 ging gegaan heel veel mensen op de fiets. Ik zag ook heel veel mensen op de fiets... waarvan ik dacht, dat, dat is niet een dagelijkse voormiddel. Uh, dus ik ben ook heel blij dat dat uh, met relatief weinig... Uh, ja, ik zou maar zeggen, valpartijen zo gegaan is. Maar dat is juist wat ik bedoel. Van, mm. van, uh, voor die hele drukke dagen kunnen we heel veel leren... van wat er in dat weekend gebeurd is. Um, en nogmaals, ja, we zijn die antwoord wel gewend om heel veel mensen te ontvangen. Buiten dat uh, Max gewonnen hebt, wat was, wat was voor u het hoogtepunt van dat hele weekend? Dat was het moment dat om uh, um twee uur op zondag, dus een uur voor de race, bleek dat 90% van het publiek binnen was. En dat alles wat uh, wij, uh, ik zou zeggen, nog verwacht hadden, uh, uh, ook goed gegaan was. Dus er was nog een demonstratie aangekondigd. Oh ja. uh, nou, we hadden afspraken gemaakt met die, met die, met die organisatiepolitie heeft daar ook gewoon heel goed uh, heeft dat heel goed begeleid. Maar vervolgens is dat dan de vraag van, ja, gaat dat goed? We hadden hier op vrijdag natuurlijk ook ineens het moment tien over zes... Dat, de boeren. dat er boeren <lacht> uh, op het circuit uh, verschenen. Dus we hebben ook uh, met, met alle betrokken partijen steeds rekening gehouden met dit soort zaken. Dus het moment dat ik hoorde van, nu is iedereen binnen. Uh, en en uh, zaterdagavond was ook goed gegaan in het dorp. En het loopt um, toen, dat was een soort opluchtingsmoment. Toen dacht ik van, nou oké, okay, dit hebben we bereikt. En um, ja, nou kan er... Los van het feit dat het allemaal nog dan weer goed in, in de uitvoering mm -hmm. moest. Maar um, ja, toen dat goed verlopen was, was ik heel blij. De, de boeren vond ik ook wel leuk trouwens. Ze kwamen er daar zelf op. Ze waren wel uh, ineens aanwezig. Uh, zijn ze bij Emma uit het strand opgereden? Ze zijn ergens het strand opgereden. Ergens. Uh, het waren er ook overigens niet zoveel. Het waren er acht. Uh, ja, er reden natuurlijk wel meer af en toe op het strand. Dus ze hebben zich uh, heel handig naar binnen gewurmd. Uh, maar het was wel aanleiding om nog eventjes de, de boel nog verder aan te scherpen. Wel goed om deze terugblik alvast een beetje te horen van de burgemeester. De evalu e echte evaluatie die gaat uiteraard nog volgen op de Dutch GP. In ieder geval kunnen we wel spreken van een mooi succes. En uiteraard ook een heel mooi succes van Max Verstappen... met de winst hier in Zandvoort. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur... en daarna zijn we er nog twee uur lang... Zandvoort op zaterdag. Leuk dat je allemaal luistert en houd de radio aan, hè? Niet alleen informatie, maar ook lekkere muziek, waaronder deze van Tanita Tikaram.